Een hele goede morgen en goed dat u luistert. Dit is uh, de ochtend alweer van 20 augustus en de tijd is uh, nou, 2,5 minuut over 5. Uh, dit uur gaan we de verjaardag van de cd-speler vieren. En ik ben benieuwd, hij is vandaag 31 jaar oud geworden. Maar wat zat er nou altijd in uw cd-speler? Welke cd zat erin? Uw favoriete cd misschien? Of het eerste cd wat u uh, had? Ja, daar ben ik benieuwd naar. U mag bellen 0800-1121... met het plaatje wat, uh, wat u uh, altijd onthouden heeft. Ja, bij mij de Smurfenhouse. Ik weet niet uh, of ik dat uh, hardop op de radio had moeten zeggen... maar dat heb ik toch al gedaan. Maar uh, bel ons 0800-121. Uh, straks ga ik ook telefoneren met onze gasten in Noorwegen, in Egypte... en uh, dan hoort u ook wat daar allemaal in het nieuws speelt op dit moment. Maar eerst, every little thing she does is magic van de police. Every little thing she does is magic van de police. Ja, eigenlijk stond hij nog een beetje op mijn lijstje voor liefdesliedjes. Maar uh, ja, ik kon het niet laten om die toch nog te draaien. Ook al ging het niet meer over de liefde. Maar ik vond het toch heel erg leuk. Dit is de wereld. Hey, oh, Sorry, Sorry, Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Precies, wij bellen met uh, Nederlanders die in het buitenland wonen... en die daar voor ons ook het nieuws volgen. En uh, ik bel allereerst met Maarten van der Vloed. Hij woont in Noorwegen, samen met zijn vrouw en kinderen. Eerder deze week uh, zijn we een beetje geschrokken van nieuws uit uh, Noorwegen. Uh, heel eerlijk gezegd, uh, Maarten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, heeft het bij jullie ook allemaal in de kranten gestaan? Of hier in Nederland vooral? Uh, ja, uh, ja, en je doelt nu op dat jongetje wat uh, overleden ja. is. Uh, ja, precies. Dronken. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat heeft zeker nieuws gestaan. Het is, uh, uh, het is ook wel gevolgd. In het begin was het niet helemaal duidelijk dat het om een, een Nederlands jongetje ging. Mm -hmm. uh, maar het was inderdaad bij, bij, uh, bij het water waarin hij de, de rivier in is uh, gezwommen en niet meer gezien is. En een aantal uh, een lange tijd daarna gevonden is, 150 meter verderop. Mm -hmm. Wat in die zin een beetje bijzonder is, omdat. Ze hebben met groot uh, materiaal uh, gezocht hebben naar hem met uh, helikopter en uh, een hele, heleboel mensen. Mm -hmm. uh, en toen hadden verwacht dat hij verderop gevonden zou zijn. Maar hij is in een nis van, uh, van de rivier gevonden waarbij ze uh, uh, ja, een soort jas eigenlijk boven water zagen. Toen hebben ze de rivier afgezet, mm -hmm. uh, leeg laten lopen uh, en uh, toen hebben ze hem inderdaad gevonden. Ja. Ja. Verschrikkelijk nieuws hè? Ja, dat is afschuwelijk. En het, uh, het gebeurt hier uh, af en toe. Mm -hmm. uh, ook uh, met Noorse kinderen. Ik had eigenlijk verwacht dat het een Noorse kind zou zijn geweest. Yeah. Uh, toen ik het hoorde. Toen het in het begin nog niet bekend was. Omdat um, de Noorse kinderen nou niet uh, de beste zwemmers zijn <laughs> die er staan. Wij in Nederland uh, krijgen een hele gedegen zwemles. Uh, wat hier eigenlijk veel minder is. Oké. Okay. Dan krijgen ze drie. Dat krijgen ze hier, uh, op, op, dat op school zijn, dat kennen wij natuurlijk ook nog wel van, zeker van vroeger. En een aantal scholen doen het nu nog wel in Nederland, dat mm -hmm. je schoolzemmen krijgt. Um, maar de A begint daar veel later mee uh, en uh, B veel minder intensief. Yeah. Uh, mijn, uh, een, mijn zoontje heeft een uh, zemmerschap toen hij, dat is het afgelopen jaar, was acht jaar. Mm -hmm. ja, en dan leren ze hem een beetje watervrij te maken. Oké, okay, maar dus het is ja, dus het is niet is met kleren aan en uh, dan voor A, B en C diploma's. Dat bestaat nee, dan nee, niet Nee, nee, nee, absoluut niet, absoluut okay. niet. Nee nee, nee, nee, dus dat is natuurlijk heel dramatisch wat er gebeurd is. Met ja. uh, het jij zeker. Ja, Maar ja, uh, goed, het water is hier vaak koud. Ja. Uh, veel stroming. Ja, dat is wat anders dan. Uh, uh, ja ja dat verbaast me dan eigenlijk ja dat verbaast me dat je dan zegt dat, dat de zwemlessen in Noorwegen dus eigenlijk minder goed zijn dan de zwemlessen in Nederland ja. terwijl eigenlijk de rivieren en de waters die er zijn in Noorwegen veel gevaarlijker zijn dan hier in Nederland over het algemeen, uh, hè? Over nou het algemeen. Als, je, als je ja precies ja want de rivieren zijn zeker kunnen gevaarlijk zijn zeker in de in de zomer is, hij, is het redelijk rustig ligt het natuurlijk een beetje aan waar je gaat als het wat meer hoog op de bergen is en het heeft niet geregend dan kan het uh, wat sneller gaan. Mm -hmm. uh, maar je hebt natuurlijk ook wel in heel wat meer uh, en daar is het uh, zeker heel relaxed. Maar goed, dat is aan de randen, is het dan uh, niet zo heel erg koud. We zijn afgelopen zomer, dus in de derde week van juli, zijn we in een plaatsje geweest, wat virus dan heet. Mm -hmm. Dat is bekend om een water wat uh, de derde diepste meer is van, uh, van, uh, van Noorwegen, als ik me goed herinner, 373 meter diep. Zo, ja. En daar is het, uh, ja, blijft het gewoon hartstikke lang koud en dat is voornamelijk eigenlijk het gevaar dat het water gewoon heel koud is. Ja, dat warmt natuurlijk ook uh, niet op. Dat uh... Uh, slecht. Ja, ja, precies. Ja, ja. Hey, en, ja. Um, nou is het Noorwegen natuurlijk een fantastisch vakantieland. Er gaan natuurlijk weer heel veel ja. uh, Nederlanders jullie kant op. Um, uh, ja. Wat maakt Noorwegen nou echt zo, uh, zo mooi? Is het echt het wandelen door de natuur? Of wat zijn nou echt de aanraders bij jullie daar in Noorwegen? Ja, ik, ik, ik realiseer me altijd, als ik weer op die kaart kijk, dat ik maar een heel inini klein stukje van Noorwegen ken. Ja, en ik dat is heb uh, natuurlijk uh, rondgereden. Ja. Ja, het is zo als je Noorwegen. Uh, je zet het onderste punt, uh, de stad heet Christiansan. Mm -hmm. uh, stel dat dat het schernier is op de kaart. Je draait Noorwegen om, dan komt het topje van Noorwegen komt in Zuid-Italië terecht. Echt? En het is een land waar, ja, dat is een gigantisch land, uh, waarbij er uh, krap zo'n 5 miljoen mensen wonen. Dat had, ja, er, dat, dus had dus ik niet een... gezien zo. Als je het zo zegt, dan nee. denk ik, hè? daar ben ik helemaal verbaasd over. Ja, ja. En dat komt omdat de, de, de kaarten vaak wat ronden voor de afgrom. Af Teken natuurlijk, maar hij loopt ook een beetje af over Zweden heen. Mm -hmm. uh, maar goed, het is, een, uh, het is verder van mij vliegen van hier naar uh, de Noordkaap dan uh, terug naar Nederland. Het is gewoon een, een waanzinnig groot land. En dus zijn er heel ontzaglijk veel verschillende soorten natuur. Ja. Um, ik heb een aantal vrienden die wat rondreizen hebben gemaakt en die geven eigenlijk aan dat ze, en dat, dat hoor ik er regelmatig, dat Nieuw-Zeeland. En Noorwegen heel erg op elkaar lijken en dat dat ja. een van de mooiste landen zijn. Mm. Omdat je zo ontzaglijk veel verschillende soorten natuur hebt. Ja, klopt. Uh, ja. ja, dat is waanzinnig. En dat is ook waanzinnig. de reden waarom dus ja, jullie voor Noorwegen hebben gekozen om daar te gaan wonen? Of? Nee, helemaal niet zelfs. Nee, nee, echt heb, niet? nee, nee dat, dat is een, een cadeautje wat we erbij hebben gekregen eigenlijk. Oké, okay. jullie gingen uh, echt voor het werk. Ja. Nee, eigenlijk ook niet. We hebben, um, ik ben nu uh, 37 en toen ik 16 was, toen leerde ik mijn uh, uh, ja, vriendinnetje kennen, wat nu ook mijn vrouw is. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd, willen we willen ooit een keer, uh, als we gesetteld zijn, zo serieus waren we altijd, <laughs> uh, um, uh, hoe heet het, een keer naar het buitenland. Yeah. En, en de meer om aan de kinderen te laten zien dat de wereld, gro of, uh, dat Nederland, de wereld groter is dan Nederland alleen. Yeah. En het is dus een heel lang verhaal, als ik je niet mee vermoeien, maar uiteindelijk is het Noorwegen geworden. Waar we vier jaar geleden zijn we ermee aan de slag gegaan. Mm -hmm. Toen kwam dat heel concreet naar voren van ja, de kinderen zijn nu wat ouder. Ik heb nu vier kinderen in de leeftijd van, uh, van zes en twaalf jaar. Mm -hmm. uh, nou, dan moeten we dat eens gaan doen en gaan eens rondkijken. En toen is het Noorwegen geworden. Ja, en ja, dus wij waren er zelf nooit geweest. We zijn toen een beetje met z'n tweeën naartoe gegaan. Ja, en toen waren we helemaal verbaasd van de fantastische natuur. Ja. Onvoorstelbaar. Het is geweldig, ja. Is ja. De, in, ja, ja, ja, absoluut. Ja, wat ik het, dus het, is, ja. Ja, wat ik het mo mooi vind aan Noorwegen en aan vooral Oslo... is dat als je bijvoorbeeld in de stad staat in Oslo... En je kijkt de ja. ene kant op, heb je echt, uh, echt zee. Ja. Echt woeste zee ja. gelijk. Ja. De andere kant heb je ja. bergen. En weer, als je weer kwartslag draait, dan, dan zie je bos en echt uitgestrekt bos, Klopt, zeg maar. Ja. En ja, ja, dat, dat, ja dat is natuurlijk wel heel wonderlijk zeg maar voor één land voor één stad zelfs is, om dat allemaal om je heen absoluut. te hebben ja ja het is een, uh, een waanzinnig mooie stad uh, ja. heel schoon. het is um, uh, de grootste hoofdstad van heel Europa ja. uh, en daar bedoel ik mee met qua oppervlakte mm -hmm. maar als ik en dat de cijfers weet ik dan heel concreet van maar ik, er wonen 500.000 mensen ja. dus het is een, een heel erg uh, klein bevolkt eigenlijk of weinig bevolk. Ja. En dat geeft uh, een heel mooie uh, ja, uitgestrektheid. Dus er zijn relatief weinig flats. Natuurlijk downtown uh, Oslo heeft je best hele hoge gebouwen. Mm -hmm. Maar zover, zodra je ook maar iets buiten Oslo komt, zijn het allemaal ja, redelijk wat lager gebouwen. Mm -hmm. En alles is gewoon perfect te onderhouden. Waarbij je inderdaad wat je aangeeft, die verschillende soorten natuur hebt. En dat is zo mooi in Noorwegen. De ene keer uh, rijden door fantastisch bos en dan is het... Uh, door uh, hoge bergen, uh, dan is het de fantastische meer. Dat uh, ja, is uh, sprookjesachtig. Uh, ja, ja. ja te gek. Hey, ja. Uh, ik heb ja. uh, no nog één vraag voor je, Maarten. Wat speelt er op dit moment echt in het nieuws in Noorwegen? Wat is nu echt uh, bij jullie uh, het, ja. nieuws ja. uh, nou, het nieuws van de dag? Het nieuws van de dag zijn twee dingen: de verkiezingen staan eraan te komen in uh, september, mm -hmm. uh, dus de Arbeidspartij, uh, die nu regerend is, uh, vecht tegen de Socialistische Partij. Mm -hmm. uh, Jens Stoltenberg is de, uh, de minister-president, de president in de, of minister-president in, of de staatsminister eigenlijk, zoals ze dat noemen, hier in uh, Noorwegen, die natuurlijk op voort uh, uh, uh, uh, wil blijvend regeren. Uh, ik weet niet of jullie dat in het nieuws nog hebben meegekregen. Dat hij als taxichauffeur heeft uh, ge gewerkt één dag. Dat is dus een beetje undercover, yeah. heeft hij uh, Met filmpjes, door de straten hè? gereden. Yeah. Ja, precies. Ja. Gewoon om te kijken wat er leeft onder de mensen. Ja, Maar, maar was de helft daarvan was, uh, was gekast, toch? En betaald? Of is dat dan weer een fabeltje? Dat, uh, daar heb ik niks over gelezen hier in het, uh, Dat is interessant. Ja, dat, althans dat stond uh, bij ons op telegraaf.nl. Uh, nee, dat is natuurlijk wel, is dat wel een beetje bekend oh, ja. als de smilkrant. Maar um, ja, daar, ja, daar werd gezegd dat uh, de helft van de passagiers hey. betaald was. En uh, ja, dat ze dus uh, hele waar... mooie verhalen vertelden. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook weer een nee. foutje zijn, dat we daar zelf een eigen Hollandse ja. draai aan hebben gegeven. Maar uh, dat is dus niet in uh, Noorwegen nee, ik... naar buiten gekomen. Nee. Nee. nee, helemaal niet. Nee, ik heb wel gelezen dat de BBC heeft na een paar dagen gedaan, dat stond in de, in, de, in de Noorse krant. Uh, met de vraag, ja, is er uh, de president, nou, ik hebben hier natuurlijk geen president, maar uh, is die hier niet uh, bij jullie in de taxi geweest of ja, is die... Uh, nou, ja. is er, uh, Lazen. Ja. Maar dit, dit is wel leuk, dus ga, dat ga ik zelf eventjes onderzoeken. Ja, nee, ik, hoe hoe ik, ik heb het volgens mij echt had. gelezen, dus uh, ja, ja. Uh, toch even googelen ja. straks. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Hey, maar één ding voordat je gaat afsluiten, wat heel, nog veel meer prominenter in het nieuws is geweest, mm -hmm. dat is dat er een, een vrouw uh, 33 jaar in de uh, een gemeente die Bam, uh, Bamle heet, mm -hmm. in de plaats Tertelle, uh, vermoedelijk vermoord is door een politieman is een vrouw die uh, is van de brug afgegooid, ja. schijnt. Maar in de eerste instantie dacht men dat het zelfmoord was. En uh, er is een politieman in, uh, in het spel... die een goede huisvriend zou zijn van, van die vrouw. Ja. Uh, die heeft een getuigenis afgegeven aan uh, de politie als politieman... Dat, uh, deze, dat hij daarbij is geweest op een bepaalde manier. En dat hij uh, uh, heeft gezien dat zij er afsprong. Nou, Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, de familie van mm. deze vrouw, heeft, heeft door zelf onderzoek te doen... is erachter gekomen dat er uh, door de camera's die op de brug gingen... Yeah. zien dat deze man uh, niet correct is geweest over de tijden... en de, de, de, de, de tijd dat hij bij is geweest. Ooh. Waarbij dus nu de, de grote vraag reist... Uh, heeft hij dit niet zelf gedaan? En wat blijkt nou dat veel nooren, dat yeah. wordt ook in de krant beschreven... misvertrouwen hebben of geen vertrouwen meer in het politieapparaat... omdat, um, omdat deze man en dus niet verder onderzocht is. Yeah. Um, en, en dat gaat voornamelijk je de hele tijd in de, in de krant. En dat is ook wat op mijn werk uh, nu wat speelt. Yeah. Ik heb vorige keer aangegeven dat nieuws niet zo speelt op mijn werk. Nee, dat ze daar uh, uit nou stil over zo... zijn ook, hè? Dat ze er niet echt zo uh, hard op ja. over praten. Maar dit nieuws uh, dus wel? Dit nieuw... Maar dat komt omdat twee van mijn collega's kennen uh, deze vrouw. Um, yeah. um, en die hebben aangegeven, en dat is niet in het nieuws... maar die hebben het zelf aangegeven, van, ja... Als als de, de hele situatie met deze politieman niet had gespeeld, had het ons niet verbaasd dat zij eruit van die brug afgesprongen was. Okay. Nou, dat is iets wat ze de familieleden zeer ontkennen. Yeah. Uh, uh, maar ik begrijp het jouw reactie dat het niet in Nederland uh, speelt te ik, lezen is. Ik, nee, ik heb dit inderdaad no nog niet gelezen. Maar ik snap wel dat het een enorme rel kan worden inderdaad. Als, er, uh, ja, ja. Hè, als een agent valse aangifte doet, dan is dat ja. natuurlijk één agent die een valse aangifte doet. Maar als vervolgens de politie ja. ook nog een soort van cover opspeelt en zegt van... Nee, nee, nee, hij had gelijk en de familie vindt uiteindelijk uit dat, nou, dat het niet gewoon, zo is. Ja, ja dat, dan wordt het natuurlijk wel uh, linkerboel. Ja. Het ja. nou, is een, iets genuanceerd, want ze hebben natuurlijk niet gezegd van nou, het is niet zo, maar zij hebben geen okay. onderzoek gedaan. Dus, ah, dus de mensen yeah. die de, de camera's hebben uh, opgevraagd, yeah. waarbij de beveiligingsman die is daar uh, door ontslagen, want die heeft dus, uh, uh, zich uh, voorbij gegaan aan de privacyregels yeah. die gelden in Noorwegen, is dus uiteindelijk wel aangenomen omdat dat ja, onder de Noorse bevolking heel veel voor um, mis, hoe noemen dat, dat men dat niet begreep, want deze man had, heeft ervoor gezorgd, ...dat de wagen naar boven is gekomen. Ja. Voor ons als Nederlanders overigens is het een pikant, uh, of pikant, maar uh, ik las in de nieuws, ik zal zijn naam niet noemen... ...maar het is een Nederlander van oorsprong, of ieder van zijn familie is van Nederlandse afkomst. Want hij heeft een Nederlandse uh, uh, achternaam. Van deze politieman? Uh, dus dat, van deze politieman, ja. Okay. Daar kwam ik gisteren toevallig achter. Yeah. Maar goed, deze man zal helemaal van vandoor zijn, want... Uh, nou goed, in ieder geval, ik heb even zijn achternaam gegoogeld op Meertens uh, internet site, dat is zo'n familienamen uh, site in Nederland, hè, met mm -hmm. alle statistieken, en dat is inderdaad wel een bekende Nederlandse achternaam. Dat ik, dat mijn, ja. Maar okay. in ieder geval, de, deze, de, dat is dus echt vol in het nieuws en daar ja. is men uh, behoorlijk mee, uh, mee bezig, omdat het ja, een jonge vrouw is... Ja. En, uh, ja. De politie ja. toch een beetje boekje te buiten gegaan is misschien. En ja, wanneer wanneer ja. is dit precies gebeurd eigenlijk? Wanneer is die vrouw uh, gevonden? Dit is anderhalve week geleden gebeurd, denk ik. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, ja, Maarten wil ik je ja. toch vragen om, om het nieuws voor ons toch een beetje in de gaten te houden. En uh, ja, uh, ja. Nou, een volgende keer als ik je weer spreek, ben ik erg benieuwd hoe het is afgelopen in ieder geval. Ja, ja, nou ik ook. Nou, ja. hey, voor... En uh, bij mij in de CD spelen. Uh, ja? In 1986, toen mijn vader hem voor het eerst kocht, zat uh, de Nits en Van De The Nits, echt waar? Ja, ja. Ja, die Ik gaat hem Mijn vader vond het leuk. Oh, echt? Ja. Nou, ik hield er ja. wel van, maar ik, het is eigenlijk okay. helemaal voor mijn tijd. Maar ik was vier jaar en toen ja. ben ik voor mijn allereerste concert ooit was van de Nits. Dus ja, toen moest ik er wel van houden. Oh, wat lachen ze Ja, ja. ja, ja mooi. Mijn, mijn ja. moeder had een kaartje en mijn vader die zou eigenlijk mee, maar die uh, had de griep. Ja. Dus had ik mijn allermooiste jurk aangetrokken en toen ben ik naar beneden wow. gegaan en zei ik, ik wil wel mee. En uh, toen mocht ik mee ja. naar de Nits. Ja, dat Geweldig, geweldig. <laughs> ja. Ja, dus voor mij heeft het net zijn hele positieve ervaring, maar voor jou wat minder dus. Nou, nee, ook een positieve ervaring. Ik ben er zelf niet zo van, maar het is wel hartstikke leuke muziek natuurlijk. Precies. Absoluut. Ja, hey, ja. Te, gek, te gek om te horen wat er zat. Ja. Hey, Hé Maarten, ja. hartelijk dank en um, heel veel succes ja, ja, ja. met je werk daar in Noorwegen. En we spreken je heel snel weer. Zeker weten. Oké. Okay. Doeg. En uh, straks bellen we uh, nog naar Egypte. Um, ja, dat is uh, dat natuurlijk uh, volop in het nieuws Egypte. Um, en ik ben ook benieuwd ook naar de cd's. Want de cd-speler bestaat vandaag 31 jaar. Hip hoi. En uh, ja, als u een favoriet plaatje had, mag u dat doorbellen. 0800-1121. Maar eerst Brand New Day van Codeline. find the treasures of Een New Day van Codeline. Ja, en dat is uh, zojuist al een beetje aangebroken, want het is uh, bijna half zes en dat betekent dat deze nieuwe dag weer uh, fris en fruitig gaat beginnen. Ik bel met uh, Michael Faret, die in Egypte zit. Uh, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Nee, jij uh, hebt als christen hier in Nederland asiel aangevraagd. Uh, dat werd afgewezen en uh, nu woon je in Alexandrië. Uh, ja, goed. Ja. Hoe lang geleden is dat? Dat is zo'n acht jaar geleden. Acht jaar geleden. Inmiddels ja. zit jij in Alexandrië ook voor je studie, begrepen? Ja, ik doe geneeskunde eerst maar laatst jaar. Ja. Hoe is de situatie op dit moment voor, voor christenen in Egypte? Um, nou ja, het is heel complex. Het is een hele complexe situatie. Een debakel dat eigenlijk rond de tafel moet afgerond, vindt zich nu uit op straat. En uh, ja. Ja, christenen lijden daaronder. Dus, uh, want uh, we hebben het over mensen die echt. Heel strikt religieuze, religieuze eh, onderwerpen bespreken. En dan, dan kom je een keertje tegen de christenen op. En ja. dat is dus nu. Ja, en, en is het voor jou dan wel veilig om zomaar te zeggen dat je christen bent? Nou ja, ik woon in een grote stad. Alexandrie is de tweede grootste stad uit Egypte. En mm -hmm. uh, hier, we hebben hier een beetje beveiliging. Het leger loopt een beetje rond. De politie loopt een beetje rond. Uh, een paar dagen geleden was een taxichauffeur. Uh, Volgens mij uh, uh, vermoord omdat hij een, een kruis in zijn auto had. Okay. Uh, de, mensen zeggen dat hij te snel was gegaan, omdat er uh, rond de protesten en zo. Maar nou ja, het is, uh, in, in het einde is hij gewoon, gewoon vermoord omdat hij een kruis in zijn auto had. Yeah. Dat, nou, het is wel een beetje veilig hier in, in Alexandrië. We kunnen niet zomaar naar de kerk. Uh, rond de, alleen rond 6 uur ochtends, of 7 uur ochtends. En dan is het maar voor een uurtje of een anderhalf uurtje. Okay. En dan de hele, de hele dag is de kerk gesloten natuurlijk. Ja, dus dat moet eigenlijk een beetje in het geheim gebeuren. Of weten mensen wel dat jullie daar bij elkaar komen? Nou ja, komen? Niet, niet in het geheim, maar het is, uh, het is natuurlijk ook niet normaal als je naar de kerk gaat en dan uh, zomaar drie of vier tanks uh, rond de kerkdeur vindt. Het is niet nee. echt, het is niet echt uh, heel, heel normaal. En dan, je, je vindt je niet echt uh, in zo'n plaats. Nee. Hey, en, uh, uh, Miguel, voel jij jezelf ook veilig? Of uh, heb je wel zoiets van, nou, ik zou het um, toch nou, ja, wel. Er weer... is geen. Ze hebben alles een beetje. school is gesloten. Dus we gaan over twee weken terug als het een beetje rustiger is. Uh -huh. Dus mensen komen niet zo heel veel uit het huis. Uh, nogmaals, altijd een drie is een grote stad. Dus we hebben een beetje beveiliging. Ze, komen, ze zijn altijd een beetje laat uh -huh. als het probleem is. Maar ze komen wel. Uh, we hebben het over hun uurtje of twee voordat ze komen. Maar uiteindelijk komen ze wel, dus dat is beter dan een paar andere steden in Egypte, want dan komen ze helemaal niet. Ja. Hey, je hebt ook familie en andere delen van Egypte wonen. Hoe gaat het met hun en uh, hun situatie? Uh, dat gaat niet zo best. Dieper in Egypte is het een beetje. Mensen, dan hebben we het over boeren en zo en, en platteland. Ja. Um, mensen zijn, nemen religie een beetje te serieus over daar. Mm -hmm. uh, als ze, ze hebben allemaal de politiestationen zijn allemaal afgebrand in een beetje dieper. Een beetje dieper en zuider in Egypte. En uh, daar dan vind je niet echt zoveel meer te doen dan naar de kerk te gaan en dan proberen problemen daar te maken. Er mm. is no. dus hey. weinig te doen als je, als je als je politiestation afbreekt en dan allemaal al die wapens die erin zijn uh, steelt, ja, dan heb je weinig meer te doen. En nee. wat je dan vindt is de kerk. Ja. Hey, nou, zien, nou lezen wij hier vooral in Nederland veel berichten over he, onlusten, oproeringen in de steden. Er vallen ook doden, ook bij bijvoorbeeld onlusten in Alexandrië. Is het dan zo dat je dan dat er echt delen zijn, zeg maar, waar je dus eigenlijk niet naartoe moet gaan, of moet je op het moment dat er een soort van protest is gewoon niet naar buiten gaan? Um het gebeurt een beetje ver van mij. Ik woon in een, in een beetje rustige wijk. Uh, het is uh, niet zo heel ver. Het is niet zo'n hele grote stad. Het is iets van. Uh, uh, ik geloof eergisteren waren er een paar problemen in een wijk. dat uh, iets van 20 minuten van mij af zit. Mm -hmm. uh, ik heb vrienden daar wonen en uh, het is echt heel erg. Uh, mensen kunnen gewoon niet naar uit het huis. Nee. Alle balkonnen zijn helemaal dicht en uh, niks, je kan echt niks doen uh, nee. uh, voor een uurtje of twee. En dan zit je dan voor een uurtje of twee al die hotlines van het leger te bellen. En, ja, het duurt wel een beetje voordat ze komen, en als ze komen, dan zitten ze maar een beetje rond te schieten. Ja. Uh, ja, je kan weinig. Mensen zien, zien er in Egypte een beetje hetzelfde uit, dus je uh, kan weinig uitmaken wie wie is en uh, wie wat aan het doen is. Ja, dat is dus, een moeilijk onderscheid. Uh, een maken. Beetje... Ja, precies. Ja. Hé, hey, wat zou er in Egypte moeten veranderen zodat het daar wel rustig wordt? Is daar iets wat er, wat er kan veranderen? Denk je dat er een oplossing is? Uh, ik, ik geloof er nog wel een beetje in. Ik heb er zeker nog wel geloof in. Ik ben uh, 30 juni op straat gegaan en uh, 25 januari, drie jaar geleden, ben ik ook op straat gegaan. Uh, de, het elite groep uit Egypte, de beetje opgeleide mensen, uh, die geloven er nog in. Een paar, maar het meeste gedeelte van, van het land wil gewoon terug naar het leger en gewoon terug naar de veiligheid. En dat is wat. wat... Kijk, in Egypte hebben we een beetje minder, uh, minder nodigheden dan in Nederland. Mensen denken hier meer aan veiligheid en werk en. Uh, en ja, eten en drinken, en dat is voor, voor de meeste is dat al genoeg om te leven. Ja. Uh, dus ja, de mensen willen gewoon veiligheid, de veiligheid terug gaan. <kuggen> daarom, daarom is het leger nu echt uh, het volk houdt van het leger nu, want een beetje, één op één keert de veiligheid terug, dus ja. het wordt elke dag rustiger een beetje, dus ja, dat is wat men wil. Ja, precies. En, en durf je een beetje naar de toekomst te kijken? Ik denk van wel. Kijk, Het leger heeft beloofd dat ze, dat ze de macht niet willen en, en ze hebben ook een, uh, een tijdperk gemaakt voor verkiezingen en, en de Moslimbroeders uh, uitgenodigd om daar mee aan te doen. Yeah. Uh, dat hebben ze gewoon afgewijzigd. Dus ik weet niet hoe dat, hoe dat nu moet gaan zonder hen. Uh, het, het moet nu eigenlijk zonder hen, wat er allemaal in de afgelopen week is aangegaan. Ja. Yeah. Dus, uh, het moet nu gaan zonder hem, maar dat is natuurlijk dat is, dat is wel jammer, want we hebben het ook wel over een paar 2 of 3 miljoen mensen in Egypte. Dus die moeten zeker aan de verkiezingen meedoen. Ja. Anders wordt het een beetje oneerlijk. Nou, heftige situatie. Je zei het al, over twee weken gaat jouw school waarschijnlijk weer open. En hoop je dat het weer iets rustiger is in het land en kun je gewoon weer je studie afmaken, geneeskunde die wat je studeert. Um, ja. Ja, ik, ik help wat je van harte hopen. En uh, ja, heel veel succes en sterkte daar. Ja, bedankt. En bedankt voor de interesse. En hopelijk uh, houdt Nederland zich een beetje aan de beloftes van het leger. Ja. Zodat we over zes, uh, zes maanden weer verkiezingen gaan doen. Want ik hoor nu ook dat er morgen of overmorgen allemaal vergaderingen in de EU gaan. Brood, dat, ja. Uh, ja. dat men druk gaat uitoefenen op het leger. Kijk, ik, ik, mijn, um, mijn advies is dan gewoon zes maanden te wachten. En als de beloftes dan niet worden uh, bekomen, dan, dan maar druk uitoefenen. Ja. Ja, maar het loopt maar, natuurlijk nu ook al wel redelijk uit de hand, hè? Dus misschien moet dat al eerder ingegrepen worden. Het, het is natuurlijk een warzone. en Het is natuurlijk een grote warzone, maar, maar we hebben het wel over mensen die uh, uh, gisteren volgens mij, of uh, gisterochtend, uh, 25 politiemannen vermoord hebben, gewoon uh, ja. uh, heel vroeg in de ochtend, zes uur ochtends. En ja. die, man, die mensen waren niet gewapend. Dus we hebben het wel een beetje over terrorisme. Dus ja. men moet wel, ik hoor net van, van maat uit Noorwegen dat... Uh, dat er een hele probleem is in Noorwegen omdat er uh, één politieofficier uh, iets fout heeft gedaan. Ja. Uh, en het is een heel groot probleem, maar stel je nou voor dat er 25 politieofficiers vermoord worden. Ja. Hoe zou Noorwegen of, of Nederland daarmee omgaan? Het, ja. het is natuurlijk een, een heel hectische situatie, dus we moeten een beetje geduld hebben. Ja. En dat, dat zou mijn advies zijn voor de, voor de EU en Nederland. Ja, een beetje geduld. En, uh... Dan ja, kijken hoe het afloopt. Wil, want we hebben, we hebben natuurlijk een plan. Ze hebben een plan. En over zes maanden moet alles weer een beetje rustig en goed gaan komen. Ja. Uh, de beste man van het leger die heeft gezegd: ik heb, ik heb geen zin in de macht. Ik heb gewoon, uh, het duurt maar zes maanden. En als jullie mee willen doen, dan kan iedereen meedoen. Dus ja. we moeten maar antwoorden voordat we druk gaan uitoefenen op iemand die terrorisme aan het vechten is. Ja, ja, het is wel, ja je, je zegt inderdaad wel, wel uh, rake dingen. Maar het is natuurlijk ook wel heel erg. Uh, ja spannend om zo lang af te wachten. Het een beetje uit te de hand. Ja, ik, ja. Kan, ik kan me voorstellen. Ik heb ook een zo'n negen jaar in Nederland eigenlijk geleefd. Ik, ik kan me voorstellen hoe mensen daar het beeld zien, maar het loopt natuurlijk ja. wel een beetje uit de hand. Maar ja. Zo gaat het in het Midden-Oosten. Ja. Kijk, kijk, kijk, kijk naar Syrië of kijk naar Libië. Zo, stop, zo, zo werkt het hier. Ja, wij kijken het natuurlijk het wel een beetje vanaf de zijlijn. Het en serieus, ja. Ja, ja, ja. Met andere cultuur. En, uh, ja. nee, wij, wij krijgen in ieder geval uh, uh, ja, veel uh, schokkende berichten mee. En uh, ja, vandaar dat ik je ook uh, sterkte wens daar. En heel veel succes. Nou, ik, ik hoop echt dat je school over twee weken gewoon weer open is... en dat het leven dan weer een beetje een uh, normale uh, ja, vorm gaat krijgen... En uh, ja, we gaan het hier in ieder geval volgen. Ik wil je ontzettend bedanken dat je uh, aan de telefoon wou komen zo vroeg in de ochtend ja, voor ons. Geen probleem. Ik, ik wil jou bedanken voor de interesse in Egypte. Hey, graag gedaan. En uh, ik wens je alvast een hele fijne dag. En uh, ja, succes met alles daar. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Oké, okay, jij ook bedankt.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 Al met Ice Forward hier op Radio 1 bij Dit is de Nacht. Dit is de nacht. Met Saskia weerstand. Inmiddels zien we hem steeds minder vaak terugkomen in de Nederlandse woonkamers. Maar jarenlang was dit apparaat prominent aanwezig. De cd-speler. En vandaag is het precies 31 jaar geleden... dat de eerste cd-speler werd gepresenteerd op de markt. Ja, en mijn Sony Ghetto Blaster... die heeft mij jarenlang geassisteerd in het ontwikkelen van... Uh, ja, mijn uitmuntende muzieksmaak. Ja, en waar... Uh, in de eerste jaren eigenlijk alleen maar zo'n cds doorheen knalde. En aan de telefoon heb ik speciaal voor ons zo vroeg uit bed gekomen... Pierre Ooitman. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij leeft wel echt voor muziek, hè? Ja, letterlijk en heerlijk, want het is ook mijn werk... om uh, met muziek bezig te zijn. Uh, dus ja, ik, ik adem het bijna. Ja, want jij schrijft voor nu.nl? Vooral uh, recensies voor concerten en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, wat was jouw aller, allereerste cd? Uh, nou, dat is een hele tijd geleden. En om dan meteen even een tijdspeel te geven. Uh, je begint met luisteren als, ja, als je zo rond de 10, 11, 12 bent ongeveer. Uh, en, uh, dus mijn eerste CD was de soundtrack van uh, de film The Flintstones uh, uit 1994 <laughs> uit mijn hoofd. Uh, en, en dat was mijn eerste CD. Puur en alleen omdat ik uh, dat niet uh, zo leuk vond van de BC52's. Ah ja. Uh, en die film was natuurlijk heel leuk. Uh, en er stonden een aantal artisten op uh, die ik toen nog niet echt kende, maar die uh, toch wel stiekem heel groot bleken te zijn. Ja. Daar kom je dan later achter. En, uh, dus dat is mijn allereerste CD. 20 uh, Bijna nice. uh, twintig jaar geleden. Ja. Hey, en uit wat voor cd speler kwam jouw muziek? Wat, nou, je noemde net uh, een Sony Ghetto Blaster. Ik had, het was geen Ghetto Blaster, maar het was wel een, uh, van hetzelfde merk. Ja? En het was een vrij eenvoudig ding. Uh, ja, het, het, het, het, het, gewoon een CD spelen met een cassettedek uh, nou te benen nog. Ja. Uh, en die heeft me ook uh, ja toch wel door een groot deel van mijn tienerjaren geholpen. En uh, op een later moment een, uh, een wat beter setje gekocht met een versterker en uh, allerlei boksjes en... Uh, die doet het nog steeds prima. Dus okay. ik heb in mijn leven eigenlijk maar twee cd-spelers versleten. En die tweede die doet het nog uh, uitstekend. En de cd-speler staat ook nog steeds bij jou gewoon in de woonkamer? Ja, ja, ja want omdat uh, ja, ik ook uh, veelal vanuit huiswerk. werk... Uh, is dat ook de meest logische plek uh, voor de cd-speler. Ja, ik vind het toch wel fijn om... Uh, gewoon af en toe nog uh, plaatjes te draaien. Gewoon vanuit uh, ja, in de woonkamer natuurlijk. Ja, ja nou, ik heb hem inmiddels niet meer. Ik heb wel weer een LP-speler. Dat dan weer wel. Mm -hmm. En ja. uh, de cd'tjes die draai ik eigenlijk alleen nog maar op, op mijn laptop. Um, ja, ja, ja. Maar is er nog een toekomst voor de cd en daarmee dan ook gelijk de cd-speler? Of gaat dat echt helemaal verdwijnen? Ja, ik, ik, ik denk dat het wel in zekere zin gaat verdwijnen. Ik bedoel, vrienden van mij van ongeveer mijn leeftijd of net iets jonger... Uh, die hebben vaak nog geen cd-speler meer... Uh, omdat ze het allemaal van het internet halen. Uh, ja, of ze, ze draaien het gewoon in iTunes. Uh, en dan, dan, dan gaat het via, uh, meteen naar, naar de boxjes. En, of via de computerboxjes. Uh, mm -hmm. uh, en de ja, laatste vriend van mij zei van... ja. Ik wilde een cd draaien, maar ik heb eigenlijk helemaal geen uh, uh, apparaat meer waarop dat kan. Want in heel veel laptops tegenwoordig zit ook al geen cd-speler meer. Nee, dat klopt uh, inderdaad. Ja. Dus, dus uh, het is wel een uitstervend uh, ding. Het wordt een beetje een, een niche-product. Uh, yeah. Tenminste voor de wat jongere generatie. Ik kan me voorstellen dat uh, uh, de 40, 50-plussers nog uh, heel vaak uh, gewoon hun cd-speler uh, aanzetten. Ja, denk je nou ook, want ik noemde het net al, ik heb gewoon weer een, uh, een LP-speler en ik uh, heb heel mm -hmm. veel op vinyl thuis. Denk ja. je dat onze kinderen dan later in uh, 2040 ongeveer weer heel oldschool cd-spelers gaan kopen en cd'tjes daarbij? Of gaat dat geen trend worden? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om 25 uh, jaar in de toekomst te kijken. Ik zou willen ja. dat ik al... Uh... Ik ga even een toepetje in kijken. <laughs> um, maar je schatting, wat ja, denk je? Het, het, zou, het zou zomaar kunnen. Het, het, het ding is, uh, heel veel dingen uit de jaren 80 uh, die zijn retro. Het cassettebandjes, die oude uh, uh, uh, spelcomputers bijvoorbeeld, OP-spelers, uh, allemaal dingen die zo, jaren 70-80 waren. en. Op een gegeven moment zijn die een beetje in verval geraakt, omdat er modernere en betere producten op de markt zijn gekomen, waardoor die overbodig zijn geworden. En daardoor hebben, hebben jongeren zoiets van: oh ja, dat is iets van toen en dat is een beetje een soort andere wereld bijna. Uh, maar met CD's die zijn altijd in productie gebleven sinds de introductie 31 jaar geleden. Dus. Uh, het is niet een, iets wat uh, echt een hele sterke uh, nostalgische waarde aan zich nog. Omdat het nog wel gebruikt wordt en nog verkocht wordt. Ja, nu ik nog denk wel. Waarom ja. nu ja niet retro is, zoals heel veel andere dingen die tegelijkertijd geïntroduceerd zijn. Mm -hmm. uh, maar wellicht als het, uh, ja, als het de verkoop zo hard afneemt dat het, uh, dan zou het misschien kunnen dat het over een aantal jaren uh, wel weer retro wordt en cool om in te draaien. Ja, ja dat zou zomaar kunnen. Hè? hey uh, als je nu nog een cd-tip mag geven, welke cd moet er dan echt nog gekocht worden voordat die uh, helemaal gaat verdwijnen? Wat is nou echt een aanrader? Oeh, uh, nou ik vind het uh, nieuwe album van Tom Model, zijn debuutalbum, vind ik heel sterk. Mm -hmm. uh, dit weekend ook weer gezien op Lowlands. Dus dat is op zich wel een aanrader voor wie van, ja, uh, beetje singer-songwriter-achtige dingen houdt met piano. Mm -hmm. uh, ja, er zijn zoveel cd's, ik krijg, ik krijg er zoveel op mijn bureau dat, uh, dat ik ze ook heel snel weer vergeet. Uh, want je luistert een aantal keer en dan ben je weer toe aan iets anders. Maar die van Tom O'Dell is uh, een van de meest recente die me is bijgebleven. Tom, dus uh, die zou ik wel willen doen. Kijk, nou dan gaan wij een plaatje van Tom model draaien, speciaal voor jou op de vroege nou, ochtend. Mooi, dankjewel. <laughs> hey, bedankt voor, uh, voor het interview. En ja, voor alle mensen die nog een CD-speler thuis hebben, koester hem en uh, berg hem goed op, want wie weet wordt hij ooit gewoon weer retro. Speciaal voor uh, Pierre Ooyman was het Tom O'Dell, Grow Old With Me. En uh, ja, de cd-speler is jarig. Hyper de Piep Hoera, Nou, dat is de reden voor een feestje toch? En daarom uh, is de zendtijd even voor uh, de luisteraar. Want jullie mogen doorbellen wat nou uw allereerste album was. En uh, ja, of u dat album eigenlijk nog steeds heeft. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. En allereerst Gerry Tevelde, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, wat was uw allereerste cd? Mijn allereerste cd was volgens mij van de Edwin Hawkins Singers. Dat was Zwingen. Ja. <laughs> en dan speciaal voor het lied Oh Happy Days. Oh Happy Days. Oh, ja. Wat heerlijk. Ja, nou en dat lied, dat die, die cd heb ik gekocht, uh, omdat het ook mijn eerste cassettebandje was die ik ooit gekocht heb. Oh, kijk. Dus we uh, ja, dus zetten hem even aan hoor, eronder. Ja, is goed. Ja toch? Kunnen we even een beetje dat man denkt bij, oh ja dit was hem. Ja. Ja, ik heb deze uh, plaat weer zeg maar, op plaat gekocht, op vinyl gekocht. Oh ja? Ja. Ja, dat, ja ik, ik, ik heb niet meer zo'n ding, dus uh, maar ik, uh, ja, dat is, ja, hij is nog altijd mooi. Ja, het is fantastisch. Ja, ik werd er ook heel vrolijk van. Dus Ik kocht een uh, LP-speler en toen liep ik door een uh, tweedehands zaakje. Toen zag ik de Edwin Hawkins-singers, dus ik dacht, ja die moet ik op vinyl hebben. Want... Ja, ja. Nou, ja. ik heb hem um, ook op uh, vinyl. Ik werk namelijk een heleboel bij Dorcas. Uh, in oh, de Dorcas winkel. En daar, krijg ik, uh, daar verzorg ik de boeken en de muziek. Ah. En uh, daar heb ik hem, ik heb hem ook uh, als album nog. Ja. Alleen ik kan hem niet meer afspelen, want ik heb, ik heb geen, uh, geen speler meer. Maar uh, ja, dat is, dat is altijd nog het mooiste. Ja, zeker. Uh, nou, even een keer langs de tweedehands winkel. Die, uh, die zijn er zeker weten. Ja, zeker. dat. Uh, ja, dat, dat is hem. Ach, ik, ik, uh, ik ben nu 60 en ik, ik uh, luister een heleboel muziek via internet. En uh, ja. Ik denk niet dat het ooit voorkomt dat ik nog weer zo'n ding aanschaf. Nee, precies. Maar, uh, maar mijn eerste aankoop was ook zo'n uh, zo ghetto blaster. Zo, ja. Weet wel, ja. Uh, en volgens mij heeft mijn dochter die altijd nog. Oh echt? Die ja, is in de familie is, gebleven? Ja, hij is in de familie gebleven. Hij heeft misschien wel twintig jaar bij mij op de koelkast in de keuken gestaan. Oh, en, nou, kijk aan. Uh, Toen ging de oudste, die ging, uh, op kamers. En, en hij doet het uh, nog? Ja, hij doet het nog steeds. Nou, kijk aan. Ja, en volgens mij was het ook hetzelfde merk uh, wat jij noemde. Die, die jij de Sony. Ja. De Sony, ja. Ja, precies. Ja, nou, dat, ontzettend uh, leuk. Ik vind ja. het een leuk verhaal, Gerry. Hartelijk ja. dank voor bellen. Okay. De Edwin Hawkins singers die staat op ons lijstje hoor als een van de eerste albums. Ja, mooi. Ja, ja. En dan gaan we door naar meneer Van Tongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat was al uw aller allereerste aller plaats? Uh, ik heb het al gezegd. Ja, maar niet tegen mij, alleen tegen nee. de meneer achter de telefoon. Nee, Oké. Okay. Want welke was het? Hm? Welke was het? Welke plaat? Van, uh, ja, uh, ik ben nog een klein beetje vergeten. Oh, zal ik u, u even helpen? Wat zegt u? Pink Floyd heeft u ons net in verluisterd. Ja, Pink Floyd, ja. ja. Ja, precies. En ik kan u een klein beetje beoordelen, u bent 60, waar u zegt. Klopt dat, waar u zegt? Zo, ik niet, nee hoor. Oh, no. <laughs> maar in de uitzending gezegd dan. Maar je bent heel klein, donk, blond, heel lief, aardig. <laughs> nou ja, dat uh, beschouw ik maar als een compliment. Ik ga even verder over Pink Floyd. Vanavond, ik weet niet, voor de mensen die in Utrecht wonen... hebben dat heel misschien wel gehoord. Daar speelde het Carillon van uh, de Dom. speelden liedjes van Pink Floyd. En die kwamen dan van het album The Wall. Uh, dat werd dan gebeurgeleid met pianomuziek. En uh, ja, dat was echt fantastisch mooi. Ik woon naast de Dom, dus ik heb heerlijk geslapen... Met muziek van Pink Floyd op de achtergrond, ja, dat horen we nu ook. Dit was de allereerste cd van een meneer van Tongeren, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Ja, en dan gaan we toch door naar uh, Josje. Goedemorgen. Ik weet niet of je het tegen mij hebt. Dat, ja, als u Josje bent, wel. Dan heb ik het tegen nou, Joyce. Oh, sorry! Joyce, ja, nou kijk... ik. het in de buurt, maar sorry, ja, nee. ik, ik, heb, ik heb meerdere dingen gehoord, hoor. ik ben wel wat gewend. <laughs> Joyce, het spijt me ontzettend, maar goedemorgen. Nee, geef dit goedemorgen. <laughs> U belde ook, wat was uw allereerste cd? Mijn eerste cd? Nou, er stond verhaal erbij, ik had niet eens cd spelen, maar ik heb het toch gekocht. Oh! <laughs> ja, nou, ik was er bij de hand, want ik had een broer, die woonde, ik woonde toen nog thuis bij mijn ouders, en nee, mijn doet ja? ook, mijn oudere broer. En die had wel eens een CD-speling. Nou, ik doe er gelijk een zettenbandje bij. Dan kan hij hem op een zettenbandje doen. Mm -hmm. En dan kan ik hem zo op mijn eigen kamertje toch afspelen. Ja, heel handig. Ja. En op welke ja. CD hebben we het dan? Uh, de Nits was dat. Kijk. Ja, toevallig, die jongen uit Zweden net had het er ook over. Ja. Dus ja. Ik, ben, ik heb toen even een heel klein stukje van het gesprek gemist. Dus ik wist niet over welk album dat toen ging. Ik, ik weet ook niet welk album het precies was eigenlijk, maar... Uh... Nee, ik, ik heb dan van de nits, uh, was een, eigenlijk een uh, verzamelaar live album. Ja, met uh, allemaal het, live liedjes. Ja, en dat was, waren, was een dubbel CD. En heb je maar ze ook ooit live gezien, of niet? Ja, ook nog. Dat was heel prongelijk vlak daarna. Want ik had die CD had ik toen net gekocht en... Dat had ik verteld aan iemand op mijn werk. En hij had dus zo... Oh, die moet je voor mij op een cassettebandje doen. Die wou me ook hebben. Ja. <laughs> ja. Zo ging dat in dit tijd. Ja. En waar Deze heb je ze toen live gezien dan? Het uh, was in de meerpaal in Dronten. Ah, kijk aan. En hadden ze toen ook van die uh, geribbelde uh, uh, dakplaten mee... waar ze zeg maar, met drumstokken overheen gingen en uh, dat een hele hoop mm -hmm. muziek maakten? Nee, dus ze hadden toen een hele gigantische grote tron... in het midden van het podium, ja, achter het podium staan... en een soort van buizenwerk. Daar werd, uh, god, hoe heet het nummer ook alweer... Tati of Henry Moore, geloof ik... Ik durf het niet te zeggen, maar ik weet dat dat heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Ja, dat vond ik op zich wel mooi. Maar ik, ik, ik vond wel, omdat ik die CD toen al een poosje in huis had, en, ja, of dat ik in ieder geval het cassettebandje bijna grijs gedraaid heb, dat ik, toen ik op het cassette was, vond ik het een beetje tegenvallen. Want ik had zoiets van, nou, ik had eigenlijk net goed thuis kunnen gaan zitten met het cassettebandje. Oh, echt waar? Ja, nee, bij ik mij maken ze er een hele show van. Ja, nee, nee, bij mij. Het ja, was dus dat, een... dat was wel één nummer, dan inderdaad, wat een behoorlijke show werd. Ja. Maar er, ik vond het best stijfjes en het klonk ook allemaal precies zoals het op de CD stond. Echt? Ja. Nou ja, ja, ja. Nou, maar het nou... was ook een live CD, hè? Dus... Ja, dat zou het misschien kunnen zijn. Ja, nee, ik was vier, dus ik denk dat zo'n beetje alles wat er gebeurde voor mijn ogen heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Oh, maar, ja. Dus ik heb dat altijd onthouden eigenlijk. Maar ik vond het leuk eh, ja, dat je ja, belde, ja, Joyce, ik... met okay. de NITS. Heel bedankt okay. en een hele fijne ja, dag. Maar. Oké, okay, doe. Doeg, en dan hebben we ook nog Jan Zwart aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Saskia, met Jan Zwart, ja. ja. Mijn, mijn eerste cd was van L.A. Woman, van de Doors. Ah, kijk eens aan. Dat is ja, ook dat een je... fijne muziek, toch? Ja, heerlijk, heerlijk. Vooral, vooral dat nummer zelf, L.A. Woman. Ja, en heeft u de cd ook nog? Ja, zeker. Ik heb zelfs de LP nog. Ook echt waar? En ook ja, een cassettebandje, of dat dan weer niet? Ook, ook, ja. ja ik heb uh, een stuk of, uh, even kijken hoor, drie, vier nog van die uh, LP spelers. Ja. Allemaal bewaard. En ik heb een, dus een cassette. Geen Ghetto blaas maar uh, gewoon uh, een Pioneer was dat. Oh ja. Is dat, ja, is dat nog steeds? Ja. Ik heb hem nog steeds. En ik heb nog ongeveer 300 LP's en nog een stuk of 60 singles. Zo. Dus die je op de, uh, op de LP kunt draaien. Dat maar, Op, dan uh, bent u een echte verzamelaar ook. Ja. ja. ja, ja. Maar, u, maar u heeft dus wel onthouden wat de aller, allereerste cd was. Dat vind ik wel... Uh, ja. Ja. ja, ik zat even twijfel tussen uh, Doors of uh, Long van Jeff Roetsel. Oké, okay. en hoe oud was u toen dan, toen u deze cd kreeg? Ik ben van 54. Ik was uh, pro. Uh, 64, 74, 84. Ik was 6, 32. Nee, was nou? 64, 74, 84. <laughs> ja, er 22. wordt even gerekend zo. Ja, 32. 32. Zoiets? Ja. En jij was één of zo, hoor. Nee. Je bent toch van 81? Nee, ik ben van 86 zelfs. Dus ik, uh... Oh, 86? Oh, ja, ik dus uh, ik ben nog maar een broekie. Dus uh, ja, vandaar dat de House uh, op mijn zevende verjaardag... mijn officieel allereerste cd was, inderdaad. Maar, dat ja. ken ik niet eens. Nee, precies. Het is ook niet echt iets om op trots op te zijn. Maar dat was uh, met Irene ja, ja, Moors. Uh... Nee, nee, nee, maar Ach, ik mooi. heb het wel onthouden. Ja, ja oh, Hartstikke mooi. Ja, ik, uh, nou ja, on ontzettend bedankt uh, voor bellen. En ik uh, hoop dat je nog heel veel uh, muziekplezier hebt uh, met al die LP's. Als je nou een LP ja, noemt, wat ja. is dan je favoriete LP eigenlijk? Want dit was wel je eerste, maar wat Mijn is dan favoriete je favoriete? LP? Ja, dit was die meneer net zei: Pink Floyd bijvoorbeeld. En uh, ja, ook wat ik net noemde: die Equalong van Jeff Tull en, Ja, en, uh, even op van Joni Mitchell, wat je net uh, toen straks ook speelde. Ah ja. En van, van Pink Floyd, The Wall, vind je dat ook mooi? Ja, vind ik leuk. Het was, was pas nog voor België, was daar een uh, reportage van op. Oh, echt waar? Kijk aan. Ja, ja, ja, wat, ja. over The Wall. Oké, okay, ja, de, de dom die, uh, in Utrecht, die speelde dat vanavond op het carillon. En dat was echt, ik vond het echt fantastisch mooi. Het was echt... Uh, ja, dat heb je gespeeld. Ja, vanavond was dat helaas. Ja, ik, uh, ik uh, Vanavond lag hier... nog? Nee, ja, uh, uh, hoe heet dat? Gisteravond. Net, Gisteren. zeg maar. Ja. Oh, ja, voor mij is de ja. avond nu een beetje raar, hè, omdat ik hier al ja, zo lang ja, zit. Ja, nee, het was hier even hiervoor, zeg maar, om acht uur. <laughs> ja. ja, dus uh, dat, de, dat, dat was echt heel indrukwekkend. Dus ik weet niet of ze het nog een keer gaan herhalen, maar ik zou zeker even op gaan googlen. Het oh, uh, zijn vast beelden gemaakt. Al bij ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, misschien kunnen we ja. wel ooit wat van uitzenden. Maar uh, dat klonk in ieder geval erg goed en dat was ook van Pink Floyd. Maar Jan Zwart, ontzettend bedankt voor het bellen. Heel graag gedaan hoor, en dan een prettige dag. Dank u wel, hetzelfde. Ja, straks wel rusten, denk ik. Ja, dat klopt inderdaad. Oké ja. dan. <laughs> Bedankt jo. alvast. Jo. Doei. Doei. Tot zover. Uh, dit is de nacht uh, op Radio 1 van namens de EO. Uh, heeft u het nou gemist? We hebben het gehad over produceren. We hebben het over de liefde gehad. En dat was zeker interessant. We hadden live muziek. We hebben gebeld met Noorwegen, uh, met Egypte. En we hebben het net gehad over de CD's. Heel veel natuurlijk. Misschien heeft u het, het allemaal wel gemist. Ga dan even naar eo.nl slash dit is de nacht om het helemaal terug te luisteren. Straks in het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten en Lara Rensen. Egypte, meer mishandelingmeldingen en miljoenen boetes voor malafide uitzendbureaus. Dat hoort u dus allemaal na het nieuws van 6 uur. En terugluisteren kan dus op eo.nl slash dit is de nacht. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne dag.